Ja, Lotte de Klerk, hier in Hairspray, je treedt in de voetsporen van Ariana Grande. Ja, gek hè? Ja, Heel grote voetsporen om in te treden, maar ik hoop dat ik het een beetje goed heb gedaan. Je speelt hier de rol van een Penny. Het is een beetje een, een, een sociaal, awkward personage. Ja, het is eigenlijk een heel. Ja, Penny is een beetje dom eigenlijk. Uh, uh, ze is niet de meest snuggere van de hele bende. Maar uh, dat maakt haar wel heel grappig gewoon om te spelen. En het is ook gewoon heel leuk om te spelen. Ja. Ja. Maar ook in de groep eigenlijk is ze het buitenbandje ook voor een stuk. Ja, ze is de beste vriendin van Tracy. Maar daarbuiten heeft ze denk ik niet zoveel vrienden. Ik denk dat enkel Tracy haar echt begrijpt. Uh, dus dat is heel leuk om dat ook met Josephine te spelen. Hoe is dat eigenlijk om uit Emma Wolfs, de rol die je speelde in Like Me, deze rol te spelen? Want er zijn misschien wel wat gelijkenissen. Ja, het is wel een, een heel grote verandering. Emma was super rebels en Penny is echt ja, dom en een seutje en een beetje Pinocchio. Maar het is wel heel leuk om dat contrast even te spelen en ook te laten zien dat ik ook iets anders kan dan Emma Wolfs. En uh, ik vind het gewoon super leuk om te doen. Qua beweging. Hoe heb je dat personage gezet? Wel, <laughs> Stanny zei het een paar dagen geleden tegen mij. Ja, eigenlijk heb ik tegen u niet veel meer gezegd dan denk Pinocchio. Dus ja, ik, ja een beetje Pinocchio gedacht. En ja, ook naar de film gekeken en naar uh, Hairspray Live. Maar ik heb er toch mijn eigen ding van proberen maken. Hier stond je twaalf jaar geleden als Annie. Uh, wij waren er toen ook bij. Hoe is dat terug om die een backstage te zien? Komen die herinneringen terug boven of hoe is dat dan? Ja, dat lijkt echt alsof dat gisteren was. Ik werd ook een beetje emotioneel toen ik hier terug zo in de, in de backstage rondliep. Ik heb ook zo nog een foto genomen met mijn t-shirt op het podium. Uh, het zijn heel mooie herinneringen dat ik daaraan heb en ik ben ook heel blij om hier nog eens te staan. Deze voorstelling gaat over bodyshaming, maar ook over racisme. Ja, klopt. Dat zijn heel belangrijke thema's die we zeker vandaag de dag ook nog altijd onder de aandacht moeten brengen. En ik vind het heel fijn dat we het op zo'n feel-good musical uh, gegeven eigenlijk naar buiten kunnen brengen. Dat mensen toch mijn fijngevoel naar huis gaan, maar hopelijk toch ook even nadenken over wat er allemaal gezegd is geweest. Waar gaat jouw carrière naartoe? Is dit wat dat je het liefste doet? Musical? Of zeg je ook van ik wil zingen zoals Pommeline en Camille. Ik wil gerust uh, series blijven doen? Ik vind het heel leuk dat ik verschillende dingen kan doen. Dus ik vind musicals superleuk. Ik amuseer mij echt kapot. Ik, uh, ik hou ook nog altijd van acteren. Ik werk ook aan eigen muziek nog altijd. Ik spreek ook stemmetjes in. Dus ik vind die verscheidenheid van alle dingen dat ik doe gewoon heel leuk. En hier met Francisco op het podium staan. Voelt heel vertrouwd aan? Voelt heel vertrouwd. Ik ben ook heel fijn dat wij Samen mogen spelen. Dat we elkaar ook niet zo lang hebben moeten missen. En het is gewoon, ja, thuiskomen bij Francisco. Oké, okay, dankjewel Lotte. Heel veel succes hier. Dankjewel.